Sydney, en dit is het nieuws van NOS op 3. De vrouw die vanmorgen zwaargewond werd gevonden in een flat in Wierden... bij Almelo, is buiten levensgevaar. De politie gaat ervan uit dat haar man van 71 haar aanviel. Inwoners schrikken van het nieuws. Vooral omdat het hier in Wierden is en daar dat, dat, dat ben je helemaal niet gewend. Ja, je leest erover, je ziet het uh, je ziet tv, maar dat het dan zo dicht bij huis gebeurt... ja, ja daar schrik je van, dat is logisch. Zeker als je die aanblik ziet van het tentje... Die staat er niet voor uh, de heeft Heftig gebeuren, ja. De man van 71 beroofde na het aanvallen van zijn vrouw zichzelf van het leven. Heb je wel eens gedacht over zelfdoding of maak je je zorgen over iemand? Weet dat je altijd kan praten met iemand via 113.nl. De kans is nog steeds groot dat je via Temu een illegaal product koopt. En de Chinese webshop doet nog steeds te weinig om dat tegen te gaan... zegt de Europese Commissie naar onderzoek. Via Temu zouden producten worden aangeboden die niet voldoen aan Europese regels. Het gaat dan bijvoorbeeld babyspeelgoed of kleine elektronica. En in Breskens in Zeeland staat een ag agaveplant die in bloei is. En dat is bijzonder, want dat gebeurt in Nederland bijna nooit met deze tropische woestijnplant. Hij heeft groene bladeren met stekels aan de randen... Eigenaren zijn Gideon en Rina allebei een jaar of negentig. De plant staat al zo'n veertig jaar bij hun in de voortuin. Ze vinden het prachtig. De dikke stengel met bloemen is inmiddels zeven meter hoog. Hoger dan hun eigen huis. Ze vertellen zelf wat ze zien. Ineens kwam er een uh, paars gele pijl uit. Een gekleurde peil. Ik zeg gewoon, dat gaat die bloeien. Op het eind, dan gaat hij dood. Dus eigenlijk is het heel slecht dat hij nu zo mooi is. Ja, maar zo is het ook met ons, hè? Gaat u hem missen? Ja, zeker. Zeker, ja. De twee hebben nog wel een paar stekjes van de agave planten. Die gaan ze na de bloei in hun voortuin zetten. Het weer, nog wat buitjes, maar vanavond wordt het droog. En dan gaat het ook flink afkoelen naar een graadje of 10. Morgen dan opnieuw een dag met buien. Maar ook wel ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 21 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam Den Haag. Bij en Veen is de verdraging 10 minuten. En op de A10 de Ring van Amsterdam bij Dam ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Vorige week haast achterloos. Maar er zat toch wel uh, degelijk wel iets achter. Want uh, de dag erna is die officieel uitgekomen. De 18 juli. Maar stellen we gewoon uh, de datum uh, gewoon kwijt. Van uh, deze single. Lemon, daar begonnen we deze alternatieve fan. Ja, voor die mensen die iets iedereen geprikt waren. En dachten: van wat is die Jaap Koper nou voor, uh, voor 7 uur nou al aan het doen? Nou, hij uh, was een beetje random iets aan het vertellen over het overlijden van natuurlijk uh, de gitarist. Van Nederlands iconische band The Golden Earring, George Coymans. Ja, en dat moest ik op, uh, abrupt afbreken, anders dat ik niet uit, uh, uitkwam met de tijd. Wat betreft Another 45 miles van de uh, Golden Earring. Maar goed, uh, dat is even bij deze gerecht getrokken. Um, ik zei al, Lemon, daar begonnen we mee. En uh, dit werd min of meer al een beetje toegelicht door Ralph Hessen van de band. En dat is hier ook al inmiddels twee weken terug in uh, de uitzending. Over dat Lemon bezig is om elke maand een single uit te brengen. En uh, dat uh, lukt nog steeds. En Ralf Hezen zei van als we het uh, niet zouden redden dan zouden we iets met een remix doen. Maar uh, voorlopig schijnt het allemaal wel uh, te gaan lukken. En dit was het laatste werkje van de band. En ze zeiden ook van ja het, is, het klinkt mellow maar ze halen toch wel een heel duidelijk... ...onderwerp naar voren. Een iconisch, nou, iconisch onderwerp, maar een heel belangrijk onderwerp... ...wat uh, een beetje over machtsmisbruik gaat. En dat uh, hoor je ook uh, terug in de tekst. Power heet uh, de single. Goed, uh, dat is dan de kop die eraf is. In dit uur aandacht voor een gesprek met Liz Hogeveen van Vols Perspective. En die band die hadden we al eens veel eerder laten horen in 2023 al met uh, het materiaal. Maar een week of twee geleden hebben ze ook uh, nu hun album uitgebracht... Eigenlijk één week geleden volgens mij. En ja, dat vonden we dan aanleiding om ook een uh, gesprek te voeren. Er zal ook nog iets op uh, de website van Alternative FM terecht gaan komen over die, dat album. En dat heet de Observer Effect. En dat ga je straks horen. Um, in deze Alternative FM hebben we ook nog live optreden. En uh, inmiddels zijn uh, de mensen daarvoor hier in de studio aanwezig. En dat zijn sowieso, Jem Bakker zelf. Uh, en ik heb al uh, stiekem gevraagd... of hij daar straks antwoord wil geven... waar die letters naar voor staan, maar dat uh, hoor ik straks wel. En hij heeft ook nog... twee uh, mensen erbij. Eén voor de backing vocals... of de tweede vocals. En een basgitarist. Dus ze zijn met z'n drieën... Uh, vanavond hier in deze studio. Dus dat... Uh, vanaf uh, acht uur. En dan in het laatste uur ook nog... een gesprek met Irina Schouten... van Ivy Fox. Want dat heeft weer... te maken met... Ja, de playlist bots die op Spotify een hoop ellende zorgt... bij de independent uh, muzikanten hier in Nederland. En dat uh, hebben we dan over de, de independent bands. En de songwriters die ja, door Spotify onherroepelijk eraf worden gekegeld... als ze te maken krijgen met een, uh, met een illegale bot... die alleen maar echt uh, streams loopt op te voeren... waardoor het lijkt alsof je meer streams hebt... maar in de praktijk dat eigenlijk dat helemaal niet is... En dan wordt de muzikant gestraft. En uh, niet degene die uh, zeg maar die bots uh, uh, ja, min of meer aanloopt te smeren. Dus dat is een beetje het, uh, het uh, verhaal. Dan het tweede nummer van vanavond. Want dat is ook weer iets uh, bijzonders. Want uh, daar heb ik uh, nog wel wat over te vertellen. Want ik luister graag altijd naar het programma op de zaterdagmiddag. Met Maarten Verduin en zijn crew op uh, RPL Woeden. In het programma heet uh, Podium 107. En. Afgelopen zaterdag was het weer zover. Ze hadden er nog echt een hele goede songwriter. Daar had ik de, al de eerste keer bij hen al gehoord. Maar toen uh, sloeg ik er nog niet echt acht op. Maar bij de tweede keer, en dat was dus afgelopen zaterdag... Uh, ...veroverde Chiu, Chiu uh, haar mijn hart, mijn muzikale hart in dat uh, opzicht... Uh, ...met uh, bijvoorbeeld het album wat ze al in 2022 heeft uitgebracht. En ze is bezig met nieuw materiaal, dus ik zou het eigenlijk nog uh, terug moeten horen... Met wat zij uh, afgelopen zaterdag heeft uh, gedaan bij uh, Podium 107.1. Maar uh, ze heeft ook dit jaar een single uitgebracht. En dat is nu uh, dat nummer wat je gaat horen. Dat nummer dan heet Farewell Indonesia. En dat is van Sihul. safe again We came with many Left our families behind And had no idea What we would find Sometimes I feel sad Searching always no Zo'n manier voor wij tot aan. Of keeping the secret. that you are the one. Who makes me reach high, high out of reach. But I do have a clue. Moet alleen even opletten met. Uh, met... Het uh, juist uitspreken van de naam uh, van degene die je uh, daarvoor hebt uh, gehoord. En dat is Siyu. Siyu. Ik weet niet of ik het goed uh, heb. Maar goed, uh, dat mogen uh, mensen vervelen. Uh, mij op het vestje spugen. Als dat niet zo is. Farewell Indonesië. hoorde je daarvoor. En uh, daarachter hoorde je de winnaar van de mooie noten van 2024 mensen. Namelijk Wolfgang. Die had uh, voor het eerst nu eindelijk zover zijn eerste single uitgebracht... Heeft hij vorige week gedaan, vorige week vrijdag geloof ik. Uh, en het was toch al een beetje een druk weekend. Wat betreft de nieuwe single releases. Voor Someone Like You. En trouwens, over Wolfgang gesproken, hij is alweer actief. Want hij heeft namelijk alweer een opvolger. Ja, zo gaat het dan met, uh, met alles. En die opvolger die heet Bruises. En als het goed is, komt die in augustus uit. En dan wordt het uh, voor ons natuurlijk wel weer uh, zaak om eens eventjes met uh, Wolfgang eens uh, te gaan praten hierover. Um, ik zie dat Marcus al aanstalten maakt om de soundcheck uh, te gaan doen. Dan is het ook hoog tijd om uh, even een, ja, een voorproductie uh, te doen. Namelijk iets wat ik al uh, van tevoren heb opgenomen. En dat is een gesprek met Liz Hogeveen van False Perspective. En dat gaat over het album The Observer Effect. <coughs> Eerst ga je horen Silly Lies. Daarachter het gesprek. En dan Rennen door de Tijd. En dat zijn dus twee nummers die op dat album The Observer Effect staan. Al dus... Uitgesproken hier door deze presentator. Maar we gaan eerst dus met Silly Lies beginnen. Mm -hmm. Everything is different now. Suddenly I didn't know if I was scared to go. Man, you just confuse me how... You say my name like it's not broken, elegant, and so soft-spoken. Oh, you drive me right out of my mind. We take up space, but don't run out of time. And if we're feeding ourselves silly lies, at least we will taste the sweetness of it. Feel like you're made for me. It is such a strong reaction. We can't deny our connection. Make me believe they're meant to be. We put on a happy movie. Hungry eyes, you look right through me. Oh, you give me no reasons to hate. Since sentiments are. Boring, The sweetness, and if this is worth anything. Als wij met Lis Hogeveen praten van false Perspective. Die band is niet helemaal onbekend, want we hebben al eens eerder werk van deze band laten horen. Uh, hallo uh, Lis. Hallo, goedemiddag. Ja. ja, en als we het uitzenden, dan is het inmiddels donderdagavond en dan is het weer goedenavond. Maar goed, uh, we gaan niet uh, helemaal de boel verwarrend uh, maken, dan het al is. Uh, het gaat over jullie album, De Observer Effects. Zeker. Ja. Vandaag week vrijdag uitgekomen. Ja. Uh, voordat we daarover hebben, uh, eerst over jullie band, want uh, jullie bestaan al veel langer dan het album wat jullie uh, uitgebracht hebben, toch? Ja, klopt. Ik denk dat wij in 2021 begonnen zijn. Ja. En uh, in 2022 het eerste nummer hebben uitgebracht. Ja, en dat, dat hadden wij toevallig ook uh, laten horen bij ons, volgens mij. In, ja. uh, dus dat was eigenlijk net nadat de boel van het slot afging. Wat weet je nog eigenlijk van die periode? Van de pandemieperiode? <laughs> uh, nou, ik denk dat muziek tijdens die tijd wel echt een uitweg is geweest voor ons als band om uh, nou, toch nog iets te kunnen doen en, en ergens van te kunnen genieten. En, uh, ja, er is geen betere manier om dat te doen dan zelf nummers schrijven en opnemen en uitbrengen. Ja, en uh, met de regels. Ja, want er zijn, er zijn muzikanten en bands die zeggen, nou uh, laten we dat van onze harde schijf maar en het collectieve geheugen van de, de band maar even wissen. Maar uh, zo is dat bij jullie dus niet het geval. Nee, zeker niet. Nee, nee we zijn toen juist heel veel gaan schrijven en uh, geprobeerd onze sound te ontdekken. Ja. Dus uh, ja, we hebben dat echt wel als een, uh, ook een beetje als een kans gezien, want ja, optreden kon niet. Nee. Dus uh, dan maar schrijven. Ja, uh, omschrijven het geluid, is Want uh, dat is natuurlijk de eerste aanzet uh, geweest. Uh, ja, ik zou het zeggen, het is een beetje uh, nostalgische muziek, ja. uh, indie-achtig, maar ook wel met invloeden van andere, van andere genres. Dus uh, jazz en rock zit er soms ook wel een beetje in. Ja. Uh, het is echt een mengelmoes van verschillende dingen, maar over het algemeen denk ik dat het wel een redelijk rustige, meer singer-songwriter-achtige singer geluid heeft, ja. dan wel met de complete band. Ja, uh, dan nog even over, over jullie zelf, want uh, waar komen jullie vandaan als false perspective? Waar is de band eigenlijk uh, ontstaan? Laat ik het dan maar even netjes zeggen. Zelf. Delft, ah, dat is toch wel een uh, mooie broedplaats uh, voor de muzikaliteit, uh, lijkt mij. Of niet? Zeker, ja. Heel veel mensen die daar hele mooie muziek maken. En uh, ja, dat merk ik wel, we hebben afgelopen weekend toevallig onze uh, release party gehouden voor het album. Ja. En... Uh, daar hebben we met heel veel andere muzikanten gespeeld en die komen eigenlijk bijna allemaal ook uit Tel. Dus dat is superleuk. Dat zijn allemaal mensen die wij kennen ja. en die supergoed muziek kunnen maken. Ja. Uh, merken jullie al iets uh, van het uh, feit dat jullie uh, zo nadrukkelijk jullie vingeren al hebben opgestoken van wij zijn Vols Perspective, hou rekening met ons? Of wij daar iets van merken? Uh, ja. Uh, nou ja, ik denk überhaupt het feit dat wij deze releaseparty uh, in de Kroepenfabriek was, die in Vlaardingen. Mm -hmm. Dat we die daar mochten spelen. Uh, daar merkten we het al aan. En, en dat allemaal mensen mee willen doen met ons, met spelen. En in het publiek willen komen luisteren. Dat is natuurlijk ook al een super grote eer. Dat iemand een kaartje kopen om weer te zien. Ja. En uh, ja, eind vorig jaar, in, rond oktober, hebben we nog op de. Um, Award show in Delft gespeeld. De Top Delft Awards. Ja. Uh, omdat we genomineerd waren. En daar merk je dan ook wel dat... Uh, ja, dat je als men toch iets weer bekendheid begint te krijgen. Ja. De Observer Effect. Uh, dat is nu het album... wat jullie hebben uitgebracht. Uh, er staan, voor mensen die het nog niet helemaal weten... ook twee Nederlandstalige nummers op. Dat is opvallend. Ja. Dat zijn de eerste Nederlandse nummers. Ja. Ja. Waarom eigenlijk dan toch ook in de Nederlandse taal? Ja, dat is organisch zo gegroeid. Ik denk dat we op een gegeven moment um, daar een beetje vanzelf op zijn gekomen. We merken toch dat Nederlands wel heel persoonlijk is. Mm -hmm. um, en ik merk zelf ook, als ik in het Nederlands schrijf... dan ga ik misschien nog beter nadenken over de lyrics dan in het Engels. Omdat je heel genuanceerd en precies weet wat je aan het zeggen bent. Mm -hmm. uh, en elke betekenis van elk woord ben je aan het afwegen. En ja, dat vinden wij wel heel erg leuk om te doen. En, en uh, dat maakt het heel puur en heel echt. Dus uh, ik denk dat we zeker in de toekomst nog wel meer uh, Nederlandstalig willen schrijven. Ja, ja. Nou is er in, uh, in Harlingen, uh, de man komt oorspronkelijk uit Amsterdam, die heet Newland... En zijn echte naam is Alex. Uh, Newland heeft zelf als um, songwriter heel veel Engelstalig werk uitge uitgebracht. Maar ook Nederlandstalig werk. En dat heeft hij Nieuwland genoemd. Is dat uh, voor jullie misschien ook een optie... door vals perspectief te veranderen naar vals perspectief? Wie weet. Ik moet eerlijk zeggen, er is wel in een van de twee nummers... komt de lyrics, uh, is het echt het perspectief al voor. Dus we zijn al... Nou, uh, Alverwege, maar uh, ja. Uh, ja, wie weet, we gaan het meemaken. Ja. Uh, nemen jullie dan ook uh, helemaal afscheid van het Engelstalige? Of is dat dan toch iets wat je dan nog in je achterhoofd houdt? Want ja, jij zegt zelf, uh, ik maak de teksten. Dus ik kan het ook meteen aan jou vragen. Uh, ja, we, we schrijven samen de teksten. Dus ofwel de zangeres ook, ofwel ik uh, schrijf de tekst. Ja. Uh, maar wij blijven zeker ook wel Engels schrijven. Ik denk... Um, ik ga er echt maar niet zitten met mijn gitaar en dan denk ik, ik ga nu Nederlands schrijven. Ah, oh, I mean. Wat naar boven komt terwijl je bezig bent met akkoorden ontdekken. En uh, ja, ik merkte bijvoorbeeld bij een van die nummers die nu op het album staat, was ik piano aan het spelen. Ik probeerde het Engels erbij te schrijven, maar dat lukte gewoon niet. Ja. Toen bedacht ik de eerste zin in het Nederlands en dacht ik, dit werkt ja. Dus ik denk dat uiteindelijk het... Het nummer en de akkoorden voor mij bepalen welke taal het gaat worden uh, en niet ik van tevoren. Ja. Dus dus Engels zullen we ook lijken. Ja, dus uh, misschien wel het signatuur van vals perspectief van Liz Hogeveen. En uh, het Engelstalige signatuur is dan van degene die ook de songs gebruikt, maar dan uh, in, het, uh, in het Engels. <laughs> ja, wie weet. We gaan het zien. <lacht> we gaan het meemaken. Ja, uh, dan even over het album zelf. Uh, ja, want, uh, want uh, een, een, een, ja, uh, wat, wat is nou een, een nummer waar jullie als band heel erg blij mee zijn? Oef, als het goed is alle nummers. <laughs> ja, ja. ja, logisch. Uh, want het blijft natuurlijk speciaal, hè? De eersteling van een band. Zeker, ja. Nou ja, ja, er zijn heel veel nummers waar we zijn en met alle nummers natuurlijk heel erg blij. Ik denk, um, nou ja, toch wel een van die twee Nederlandstaligen. Een daarvan is Rennen door de tijd. Die is ook als single uitgekomen. Mm -hmm. uh, die is wel heel bijzonder omdat daar ook strijkers op staan. Dus dat maakt het geheel gewoon nog groter en uh, nog ja, beter mm -hmm. en mooier. Dus die vind ik wel heel erg bijzonder. Um, wat ook wel een hele bijzonder is voor ons, is serie Live. Dat is de eerste single die is uitgekomen. Dat is eigenlijk het begin van dit hele traject uh, geweest naar de buitenwereld toe. Ja. En uh, ik denk dat dat wel um, een van de meest subtiele nummers is qua wat voor emoties er allemaal in zitten. Zeg maar. Het gaat niet over één ding, maar echt over verschillende dingen met elkaar gemengd. En dat vind ik dan... Uh, wel heel erg mooi teruggekomen in dat nummer. Maar ik, ik denk ook dat iedereen... zijn eigen favorieten heeft. En tegelijk dat ook iedereen... heel erg blijft met elk nummer. Ja, ja Het zijn uh, wat, misschien wat gemene... vraagjes, maar ik stel ze lekker toch. Dus dat... Uh, <laughs> <laughs> uh, dan nog even... over de nabije toekomst. Want jullie hebben dus een release show gedaan... in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Wel een bekend, ja. bekend fenomeen... daar in Vlaardingen, die Kroephoekfabriek. Uh, maar zitten er nog... Toevallig wijst nog meer voor jullie aan te komen de komende tijd? Uh, ja, er zijn nog wel een aantal optredens gepland. Op ja. uh, we hebben er nog eentje in Utrecht staan op uh, 28 juli, dus dat is precies over een week. Ja. Uh, we hebben er nog eentje op 3 augustus, dat is in Amsterdam. Um, en dan hebben we nog wel een um, nog iets bijzondere. Ik staan. Die is namelijk in het paardcafé uh, in Den Haag. Dat is op 19 september. En daar zullen we ook een aantal uh, gastmuzikanten uitnodigen. Dus op naar het paard in Den Haag. Ja. ja. Uh, dan nog even de allerlaatste vraag. En dat is, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde Web? Pals Perspective Music. En mijn eigen website. Mijn yep. eigen website, dat uh, nog niet. <laughs> ja. Maar daarmee zijn we denk ik wel overal te vinden. Dus uh, Instagram en al dat soort dingen. En op Spotify gewoon de naam van Perspective. Ja. Wil je zoveel zeggen maar. Vam hieruit mijn woorden, wanneer de twijfel overwint, dat is wanneer de stilte ons weer vindt. En dan bevind ik mij alleen, zielens alleen in mijn hoofd. Waar duizenden gesprekken, miljoenen scenario's zich hebben afgespeeld. Zijn droom. Nooit zal ik weten, nooit. Ik kon je zoveel laten zien, maar soms werd het iets te veel. Wanneer we rennen door de tijd, dat is wanneer de toekomst zo verdwijnt, recht voor onze ogen. Daarom sta ik nu stil, ik heb het overwogen, maar het is niet de moeite waard. gevangen door nostalgie. Maar nooit zal ik weten, nooit zal ik weten, veranderende kleuren is weer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 Over jaren later, door schade en schande wijs. Smaak af en toe een flater. Maar breekt toch ook gewoon het ijs. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is ja, het maakt niet uit. Want wat man dan mag zeggen. Ik ben uniek en ik zing het luid. Ik keer eerder geweest, deze inbos. Maar ik kwam hem eerder, uh, dit jaar kwam ik hem nog uh, tegen. En dat was in een uh, radioprogramma waar ik het net al over had. Het uh, programma van de heer M. Verduin en zijn uh, vrienden van RPL Woerden bij Podium 107. Daar zat hij in, deze inbos. En uh, ook uh, zat daar Melanie Rijn en die dacht, uh, goh, maak er een uh, leuke zaterdag uh, van. En toen uh, weet ik niet of hij dit nummer gespeeld had. Volgens mij niet. Maar het stond wel op het album wat hij toen net vers had uitgebracht. En daar hebben wij natuurlijk op onze website wel het een en ander mee gedaan. Um, daarvoor het hele verhaal van Liz Hogeveen van Vols Perspective. Als het gaat om hun album The Observer Effect. Um, we gaan een beetje op naar het uh, laatste kwartier. En dit is ook een oude bekende. Want die heeft ook uh, bij ons uh, gespeeld. Volgens mij was dat vorig jaar inderdaad. Toen uh, had zij een EP uh, gereleased. En het is, ik zei een hele tijd over Jule Willems... maar het is toch echt Sjul Willems. En bovendien, dit weekend, als je niks te doen hebt... zou ik uh, naar Kastringum gaan, want daar speelt ze. Want het uh, Uit je bak festival is dan uh, te zien in Kastringum. En daar speelt dus Sjul Willems. En wellicht zal ze ook dit nummer spelen. De Donder van de Metro. Is het ritme van mijn dag, hij mal macht de tonden. Is het ritme van mijn dag, bij maar de donnen. Is het ritma? you say try to make sense of what i feel try to figure out if this is all pain or if this is something Vorige week is dit de nieuwe single geweest die we toen mochten laten horen. We sloten daarmee af. Ion met Undress Me. Daarvoor hoorde je de donder van de metro van Jules Willems. We gaan zo'n beetje, ja, beetje richting het einde van dit eerste uur. En dat doen we ook weer met een single die vorige week is uitgebracht. Namelijk met Cully en I Hope. for more than I hope that I was made for more than hoping I'm Een beetje tegen het raad is geweest deze Jorie van Gemert. beter bekend als Cloud Cuckoo, en zij heeft uh, meegedaan aan de popronde en wel die van 2023, ook een optreden gehad uh, in de Daar Komen we later in deze uitzending nog een beetje op uh, terug. Uh, Bad Therapy is uh, de laatste verschenen single en daarvoor hoorde je Cully met I Hope. Ik hoorde een uh, radio collega, CQ muzikant ook zeggen dat is Roy de Smet dat in dit jaar het album uh, Prospero tien jaar bestaat. is dus van Alaska is dat. En laten we dan maar ook uh, dit nummer als afsluiting nemen van de eerste uur. Om het jubileum kracht bij te zetten. En dat is The Prophet van Alaska. Van dat mooie album Prospero.